12 uur. Goedemiddag. Het Key Music Nieuws van Nu.nl krijg je van Denny Vos. Ja, goedemiddag. Code oranje in Friesland, Groningen, Drenthe en op de Wadden is voorbij. Vanaf vannacht gold die weerwaarschuwing. Er is in het noorden namelijk veel sneeuw gevallen. In het hele land geldt nu code geel en ook morgen geldt dat nog. Het wordt dit weekend namelijk opnieuw glad en ook erg koud. Lokaal kan het gaan aanvoelen als min 15 tot min 20. Toch zijn deze mensen in de Noordoostpolder er niet bang voor. Ik heb 79 meegemaakt in toen destijds. dus. Toen waren we helemaal ingesneeuwd. Ja, dat kan wel wat hebben. Ik uh, kom uit dus ik uh, ben wel wat gewend. En ons horen bij de NOS vanwege het weerrijder... de rest van de dag geen bussen in Drenthe, Groningen en in Friesland. Van terug naar Oud en Nieuw... er wordt nog altijd veel geld ingezameld voor de Vondelkerk in Amsterdam. Die kerk vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. Inmiddels is er 175.000 euro opgehaald. Het geld is dus dan bedoeld voor het herstel van de kerk. In Oekraïne moeten alle inwoners Kiev verlaten. Met die oproep komt de burgemeester van Kiev. Het is er erg koud. Door een Russische aanval van vannacht... heeft een groot deel van de stad geen verwarming meer. En ook zijn er problemen met de watervoorziening. En nog even terug naar het winterweer, want ondanks dat het glibberen en glijeren is... moeten veel sportevenementen de komende dagen gewoon doorgaan. Onder meer het NK-veldrijden in Brabant. De organisatie wil het niet annuleren, zeggen ze bij Omroep Brabant. We hebben extra zoutpekel natuurlijk. Ga in ieder geval de afdalingen eventueel vrij te maken... mocht het nodig zijn, zeg maar. De wegen moeten natuurlijk goed zuiver zijn. De start, en zo allemaal. Dus ja, die maatregelen nemen we, zeg maar. En ook de halve marathon in Egmond, zondag, moet gewoon doorgaan. Vanavond zijn er wel meerdere voetbalwedstrijden afgelast. Het weer nog van weerplaatsen. Ja, het kan nog glad zijn dus. Vanmiddag in het midden en zuiden vooral kans op sneeuw. Het wordt een graadje of drie vandaag. Dit weekend dus erg koud, met temperaturen ver onder het vriespunt. Het is wel koud, vind ik. Dankjewel, Danny. Dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met één file nog langer dan 10 minuten op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. Dan kom je in 16 minuten. Controles zijn niet gezien. Vanaf maandag is... Beetje Het verboden woord. Zegt een Q-DJ toch? Dan maak jij kans op 500 euro. Q-Music. Bas van Nimwegen. Zo, goedemiddag in je thermo-onderbroek richting het weekend. Met de Lady Gaga zometeen. En dit is Marshmallow met Jelly Roll. Q-Music. you.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 Out of En abracadabra, het is 10 uh, over 12 op vrijdagmiddag. Goedemiddag, Bas hier. Zo, hoe is het bij? Zit je lekker uh, warm binnen met uh, Goretti? Klinkt een beetje als een uh, goede Italiaanse wijn, hè, Goretti. Of uh, misschien nog iets sterkers. Geef mij de Goretti even door. Uh, nee, ja, was het, was het dat maar natuurlijk. Het is uh, in dit geval storm Goretti. Vanmorgen gott uh, in de doornen nog code oranje. Vanwege de sneeuw en uh, harde wind... Bij Danny hoorde je net in het nieuws dat het uh, gelukkig is opgegeven. Dus, maar pas vooral nog goed op als je de weg op gaat, Kan echt nog glad zijn. De hele dag uh, rijden er daardoor ook geen bussen in het noorden van het land. Ook treinen die minder rijden of met vertraging. En uh, vergeet in dat geval je ski pas niet. Ja, anders kom je niet door het poortje natuurlijk op het stations. Gijkt dat ze ook uh, die rekken bij de treindeuren hebben gemaakt... om je skis in te doen. Nu de trein van uh, 10 over 12, Runaway train.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 It's so iemand de weg gevraagd. Ik zou het knap vinden als je het überhaupt nog weet. Dat doe je gewoon eigenlijk bijna nooit meer, toch? Ik bedoel, dan open je gewoon je navigatie-app op je telefoon. Zoek je op waar je moet zijn, loop je er naartoe. Nou, Ed Sheeran, die niet. Nee, die, die leeft zonder telefoon al heel lang. Maar daardoor verdwaalt hij dus wel eens. Uh, zo was hij pas de weg kwijt toen hij uh, ging kijken... bij een hockeywedstrijd van zijn vrouw. Hij uh, moest in Londen ergens zijn. Ik dacht I knew where it was so Dus ik our house. huis. En dan was like. Ik fucking niet waar dit is. Dus ik heb mezelf stoppen op de straat en vragen mensen. En mensen keken op me heen. En like, <laughs> Yeah. So Ja, ik ben if als ik on my own. Ja, als hij dus helemaal in zijn eentje is, geen telefoon bij. Ja, dan, dan is hij gewoon de klos. Hij, hij raakte verdwaald. Toen heeft hij dus echt de weg gevraagd. Wel leuk toch? Als je een keer nou, het en tegenkomt die naar je toe komt van. "Joh, waar moet ik zijn? Kan je mij de weg vertellen? Hij houdt stug vol zonder telefoon. Ed, hoorde je ze juist bij Chimie? Zoals Fleming en Meteor zeggen Niet nodig. Hoor je zo meteen op Q na Willy William nu. Ja.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 Die bent ook nog steeds een beetje verliefd Ik word man is depressief Oh man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 Quantum. Je nieuwe baan is altijd dichtbij. Nationale vacaturebank. Het is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 Goedemiddag, Kimi is weer van Weerplaatsen In het noorden nog altijd sneeuw. In de rest van het land regen, max een graad 4 vandaag. Vanavond gaat het in het hele land sneeuw en vriezen en dan koelt het af naar min 4. Q-verkeer van Flitsmeister dan met één file van 10 minuten op de A58. Tilburg-Preda tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof, Daar kom je in 11 minuten. Dan nog één controle op de A76 Heerlijk geleen opletten bij 9,1. Van ben Martin Gerrick zometeen, told you so, en dit is Ray. You husband is coming. Tells me you're somebody, someone I need to know No, I can't live inside if I just let this go Don't wanna hear my heart say I told you so Okay, so. all, all night been looking all my life Trying to find something new En Jackson told you so bij Key Music. Ik zag een appje van uh, DC van de Ven die stuurt: Hey Bas, ga je ook weer de vergeet Me liedjes shuffle doen vanmiddag? Nou, uh, moet je eens even horen. Vince, vergeet mijn liedje. liedjes, shuffle. En vergeet me liedje. nou, Wim is uh, deze week al lekker aan het shuffelen geslagen door uh, de playlist van al die vergeet Me liedjes en dat doen we omdat er uh, inmiddels duizend van die vergeten paaltjes door, nou, onder andere jou in de playlist zijn gezet. En ik dacht, ja, laten we dat even lekker doortrekken. Laten we dat nu ook gewoon doen. Ik heb weer drie willekeurige vergeetme liedjes uit de lijst gepikt. Van die liedjes waarbij je gelijk zoiets hebt van... Oh ja, die bestond ook nog. Ja, aan jou de vraag. Welke van deze drie wil je zo meteen horen? Stap en ster. Goed liedje. One Republic. Ga er voor love, laffen. Van de Cardigans. Love me, love me, love me. Of voor deze van Katy Perry. Die was je ook vergeten, hè? 2012 alweer. Nou, kom erop via een bericht met de Q-Music app. Of uh, klik even op je favoriet in de poll die je ziet. Ga je voor One Republic, Stop and Stare, The Cardigans with Loveful, of Katy Perry and Part of Me. Jij bepaalt het nu in de Q-Music app. Dit is Anouk.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 Hurry up and waiting. Hier maar eens mee stil te blijven zitten. Hè? Mel Smit hoorde je. Vince, vergeet me Vergeet mijn liedjes, shuffle. We hebben drie vergeet mijn liedjes uit de playlist aan duizend liedjes gepikt. En jou de vraag, welke van deze drie wilde je zo horen? One Republic, Stap Ster was keuze 1. Cardigans, Loveful of Katy Perry met Part of Me. Mike Braat, die zegt de natuurlijk de Cardigans sowieso. Simon, wow, One Republic al heel lang niet gehoord. Graag die voor mij. Iris stuurt uh, Katy Perry. Zet ik meteen weer in mijn playlist. Hele goede Job, heel graag Loveful. Goed nummer. Uh, Joyce Peters, ik stem op uh, The Cardigans met Loveful. Wat een heerlijk oud-old nummer is dat. Um, Nathalie, oh mijn god Bas. Uh, The Cardigans met Loveful. Natuurlijk, al lang niet meer gehoord. Dan uh, Celine. Ik wil heel graag Katy Perry willen horen. Want... Ik heb dat lied zo lang niet meer gehoord. En het brengt me gewoon terug aan de tijd uh, toen het uitkwam. Dus uh, prachtig lied. Zeker. Love me, love me. Say that you love me. Ja. 100%. En inderdaad, nou geen 100%, maar wel 43% van de stemmen voor de Cardigans. Loveful is het Vergeet Liedje van vandaag. in nature For me to put you first And I will call you later If I could find the words I know that I should hate you Cause you're easier to play No, I can't pretend. can't pretend I don't know your body like the back of my head forget you bij Kimi. Het is bijna één uur, laatste nieuws meteen van Nathalie. Ja, we dachten van wel, maar het noorden van het land... is nog niet klaar met code oranje, straks meer. Uh, ik vind het toch bijzonder. Hier in Amsterdam is het eigenlijk gewoon groen regen. Ja. En in de groot deel, in het de, de noorden vooral van het land... daar sneeuwt het echt als een malle. Ik zie ook allemaal appjes. Nathalie die stuurt, stuurt een fotootje door. Alles wit in Groningen. Erik Posma, Tieneke. Uh, zometeen het laatste nieuws dus van Nathalie deze. Hey. Van Sabrina Carpenter komt eraan. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh, nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? He? De Q-DJ's mogen één week lang één woord niet uitspreken: het verboden woord is. Beetje.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 Verrassend, altijd voordelig. Gratis cv-ketel. Kijk op remeha.nl slash gratis. Autohuur met Sunnycars voelt alsof... de kinderen Mama. niet mee zijn. Kies stranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico...